De SP wil, net als D66 en de PvdA, weten waarom die medicijnen zo duur zijn. In Utrecht begint vanochtend de schoonmaak van de flatgebouwen in Kanaleiland... waar asbest is gevonden. Vandaag worden in één straat portieken en een balkon gereinigd. In de woningen zelf is daar geen asbest gevonden. Mogelijk kunnen de bewoners er deze week al naar huis.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 Een hele goede morgen. Het is maandag 30 juli en welkom in het land met een gouden medaille. Eindelijk succes in de sportzomer. U krijgt deze uitzending al het Olympische nieuws. Maar ook het referendum in Roemenië. Cijfers van KLM en France. En die verwachtingen zijn niet goed. Ziet er niet goed uit. De rechtszaak van de eeuw. En dan heb ik het over de patentenruzie tussen Apple en Samsung. De slag om Aleppo. En de discussie over dure medicijnen. Moeten die nu wel of niet worden vergoed? In de sportzomer is dit tot 10 uur het NOS Radio 1 Journaal. En we beginnen met het nieuws zich. Je mag patiënten die een bepaald geneesmiddel nodig hebben... dat niet onthouden omdat het te duur is, dat zegt SP-Kamerlid Renske Leijten. Ze reageert hiermee op een advies van het College voor Zorgverzekeringen. Die wil dat dure medicijnen voor een aantal zeldzame ziekten... niet meer vergoed worden. Het gaat om middelen die levenslang gebruikt moeten worden... door patiënten met de ziekte van pompen en de ziekte van fabrie. Redacteer Gezondheidszorg, Rinke van der Brink.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 Op dit moment worden de dure geneesmiddelen nog volledig vergoed. Maar het CVZ wil dat gaan veranderen. Redacteur Gezondheidszorg Rinke van der Brink over de keuzes die het college maakt. En die zeggen van nou ja, bij die ziekte van Fabrie dat middel helpt echt. Dat verlengt het leven van patiënten met 10 tot 20 jaar zelfs. Maar het is zo duur dat wij eh, alles wikkend en wegend toch vinden dat dat niet meer vergoed kan worden. Ook bij medicijnen tegen de ziekte van pompen wordt er zo over gedacht. D66-Kamerlid Pia Dijkstra wil dat individueel beoordeeld wordt... of patiënten baat hebben bij het middel. Komende maanden praat het college nog met patiëntenverenigingen en artsen... over het voorgenomen advies. Eind september krijgt de minister het definitieve advies... dat doorgaans wordt overgenomen. Amerikaanse presidentskandidaat Mitt Romney... heeft tijdens zijn bezoek aan Israëls vriend en vijand verrast. Romney wil namelijk dat Jeruzalem de hoofdstad wordt. Do you consider Jerusalem to be the capital of Israel? Yes, of course. Uitspraak ligt erg gevoelig, omdat ook Palestijnen Jeruzalem als hoofdstad claimen. Oostelijk deel is sinds 1967 ingenomen door Israël. Romney zei in een interview met CNN dat als het aan hem ligt, de Amerikaanse ambassade in Tel Aviv naar Jeruzalem verhuist. I think it's long been the policy of our country to ultimately have our embassy uh, in the nation's capital, of Jerusalem. The decision to actually make the move is one, uh, if I were president, I would want to take in uh, in consultation with the leadership of the government, which exists at that time. Uh, so uh, I, I would follow the same policy we have in the past. Our de would zou in de timing is Palestijnen reageren geschokt op de uitspraken van Romney. Parlementslid Erekat vindt dat Romney over de rug van zijn landgenoten stemmen probeert te winnen. In Utrecht wordt vandaag begonnen met het schoonmaken van flatgebouwen in de wijk Kanalen Eiland. In de Marco Polo Laan worden twee portieken en een balkon waar asbest is gevonden gereinigd. Burgemeester Wolfson van Utrecht zei dat de getroffen bewoners binnenkort een één op één gesprek krijgen waarin ze worden geïnformeerd. Wolfson vertelt waarom dat nodig is. Omdat je merkt in een grotere zaal dat de informatievoorziening best heel ingewikkeld is.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 Periode. En ja, dat is dus even afwachten. Het Amphitheater werd in 72 na Christus gebouwd. En jaarlijks komen er honderdduizenden toeristen op af. Het referendum in Roemenië over de toekomst van president Macescu is ongeldig. Zo'n 45 van de Roemenen is naar de stembus gekomen. En het had minstens de helft moeten zijn voor een geldige uitslag. Volgens de president bleven de Roemenen thuis uit protest tegen het referendum nu a A Ja, wat ik zei. Het referendum was uitgeschreven door premier Ponta. Die vindt dat zijn aartsvijand Basescu te veel macht naar zich toe heeft getrokken. Bijna 90% van de Roemenen die een stem heeft uitgebracht, die heeft wel gestemd voor het vertrek van de impopulaire Basescu. De president zelf had dus opgeroepen tot een boycott van het referendum. De Nederlandse ambassade in Londen heeft het erg druk met Nederlanders die bestolen zijn van hun paspoort. Dat zegt de Nederlandse ambassadeur in Londen, Pim Waldeck. Nou, we merken wel dat het aantal uh, mensen wat zich meldt met verloren paspoorten en dus uh, zakkenrollers, dat dat, uh, dat dat heel snel stijgt. Door de Olympische Spelen zijn er meer Nederlanders in de stad dan normaal.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 Het Truckstar Festival in Assen heeft dit weekend 60.000 bezoekers getrokken. Dat zijn er net zoveel als vorig jaar. Toeschouwers konden op het TT-circuit zo'n 2000 trucks uit heel Europa bewonderen. Daaronder waren oldtimers, gepimpte wagens en Amerikaanse modellen. En wie denkt dat zo'n evenement alleen mannen trekt, die heeft het mis. Ik vind het zelf wel mooi, daarom ben ik hier ook al zakkelijk thuisgebleven. <laughs> dus je komt niet om je mannen plezier te doen? Ook wel, zeer zeker wel. Maar ook zeer zeker wel voor mezelf. Dus uh, helemaal goed. <laughs> Je ziet wel steeds meer vrouwen hè, in die transportwereld. Ja, ja, ja, zeker. Ja, dat moet ook. Het is niet per se een mannenwereldje. dus uh, ja. Aan het eind van het festival was er een uittocht van alle vrachtwagens. Op de wegen rond het circuit stonden duizenden mensen om de uittocht te kunnen zien. Het Truckstar Festival wordt sinds 1980 gehouden. En dan het financiële nieuws aan het begin van deze week. De AIX uh, sloot vorige week vrijdag positief af met 0,9 hoger op de borden. Ook Wall Street werd de week met winst afgesloten. De Dow Jones-index stond aan het eind van de handelsdag op uh, zaterdagochtend 1,5 hoger. technologiebeurs Nasdaq ging 2,2 omhoog. En Azië, daar wordt al gehandeld. De Japanse Nikkei-index is de week goed begonnen met een winst van 0,7 dit is het NOS Radio 1-journaal met Bert van Sloten. Het is 11 minuten over zes. De man met de robuuste baritonstem, Tom Jones... hij heeft een aantal optredens moeten afzeggen. De zanger is namelijk geveld door bronchitis. Hij laat het allemaal weten via Twitter. 72-jarige Jones zou afgelopen zaterdag... in het kader van de Olympische Spelen... gaan zingen in het Londense Hyde Park. Maar op doktersadvies schrapte Jones behalve de show in Hyde Park... ook nog eens een keertje zondag een optreden. En iedereen bedankt voor de lieve berichtjes... Twitter die later... Tom Jones. Of daar ook een kleine kus tussen zat, of een grote? Don't I don't to baby you don't need experience To turn me out you just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 I think I better dance now. Jones met zijn kist. En hier was hij nog wel gewoon goed bij stem. De Spelen, de Olympische Spelen... zijn niet alleen voor de Olympische sporters een feest... maar ook voor mensen die graag geld verdienen aan wedstrijden. En er wordt toch wel eens een gokje gewaagd op het Britse eiland. Het zal de komende weken niet minder zijn. Je ziet ze overal in het Londense straatbeeld. De wetkantoren, want Britten zijn gek op wedden. Zo kun je bij deze vestiging van Ladbrokes...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 a een business in Frankrijk en een beetje in Spanje. Maar internationaal in online. all alle grote operators Gibraltar of Malta En het is een business. 10.000 wetkantoren, alleen al in Engeland, maar ook in Spanje, Ierland en in Frankrijk. Het is een miljoenenindustrie, industrie zegt Mike O'Kane. Hij is Trade Director bij Labbroaks. en Chief Bookmaker van de Europese Vereniging van Gokbedrijven. Toch verwacht hij niet dat er zoveel gegokt gaat worden op de Olympische Spelen. Slechts.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 om ze een andere different te geven aan de Olympische Games. Waar veel geld verdiend kan worden, ligt matchfixing en omkoping natuurlijk op de loer. Maar bij de officiële gokbedrijven is er een systeem waarbij verdachte transacties meteen gesignaleerd worden. Iedereen wordt op de hoogte gebracht en all bets are off. Als in een particular case we start te zien activity dat is suspicious, either from particular parts of the world, from types of new accounts or particular results, dan hebben we een systeem dat hem een alert te triggeren door alle operators in Europa.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 Beheld door wat mensen doen. Maar ik zou erg verrast voor de BND-problemen in Londen reportage was van Paul Sanders. <coughs> Peking werd vorige week overvallen door een hevige regenval. Hoewel hoeveelheid regen die in Nederland in een half jaar valt kwam daarin één week naar beneden. Peking overstroomde en duizenden mensen raakten hun huis kwijt. Er kwam kritiek van inwoners op de gebrekkige hulpverlening. Maar het leger is inmiddels massaal uitgerukt om hulp te bieden. Toch is niet iedereen gerustgesteld. Onze correspondent Karen Eshuis trok het gebied in.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 De mensen in dit dorp geloven niet dat de overheid hier snel komt om te helpen. Deze man van een jaren 50, zet ook vraagtekens bij het niet. Ze hebben het niet. het heeft aantal dat de niet. heeft bekendgemaakt. het niet. het het hij denkt dat het er veel meer zijn dan 77. Een reportage was van Karin Eshuis. 60.000 bezoekers en 2000 trucks uit heel Europa. Assen stond na het afgelopen weekend in het teken van vrachtwagens. Want op het TT-circuit werd het Truckstar Festival ge gehouden. Waar al ruim 30 jaar klassieke gepimpte en mooi opgepoetste vrachtwagens te bekijken zijn. En dat doet dan ook Jeroen Kelderman, van RTV Drenthe.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 Ja, dat klopt. Hij is uh, helemaal opgekalen, vader. Want uh, hij heeft er vieser uitgezien gezien dat hij er nu uitziet. Nou, wij doen nu mee met de truckverkiezingen hier op Trukstar Festival. Dan horen we morgen of we eerste, tweede of derde zijn ge geworden. Met de truckverkiezing. Wat dit jaar wel anders is, is dat er meer vrouwen lijken te zijn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 Langs het T circuit staan de vrachtwagens in een lange rij naast elkaar opgesteld. En het lijkt hier een beetje een soort camping te zijn. Er wordt gebarbecued, er is muziek en veel truckers hebben hun eigen zwembad meegenomen. Hey! Wat ik zeggen, hoe krijg je dit met kamperen mee? Ja. heeft voordelen zo'n vrachtwagen, hè? Ja, zeker te weten, want wat? Hey, maar dit is de sfeer van Truckstar. Ja, barbecue me nog aan, maar dat gaat zo gebeuren. Hey! Het NLS Radio 1-journaal. Sport. Het is u vast niet ontgaan. Gisteren won Marianne Vos goud op de wegwedstrijd in Londen. Uit de kopgroep van drie kwam ze na een sprint als eerste over de streep. We er natuurlijk echt zo lang naartoe aan het leven. En dan, nou ja, dan gaat de, de voorbereiding ook nog niet helemaal vlekkeloos. En, en dan is het moment daar en dan moet het gebeuren. Ik was er alles aan gelegen om alles gewoon uh, te geven in, de, in die kopgroep. en uh, je zit op 500 meter, zie je de finish al.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 En die werd uiteindelijk tweede. Het eerste goud is dus binnen. Andere kans hebben op Olympisch goud, maar die doen daar iets langer over. Is het dameshockeyteam. Die moeten meer duel spelen, namelijk. Het eerste duel werd met 3-0 gewonnen van België. Aanvoerster Maatje Pouwen. We hebben zo lang uitgekeken naar de eerste wedstrijd tegen België. Ja, dat we daar zo klaar voor waren en zo graag wilden beginnen. Dat je in het begin gewoon op staat te stuiten, denk ik. Als dat de eerste fluitsignaal is gegaan. Maar die zenuwen zijn er nu vanaf. En uh, we gaan nu door naar de volgende wedstrijd. En die volgende wedstrijd wordt komende dinsdag gespeeld tegen Japan. En dan het zwemmen. Bij het zwemmen behaalt niemand namelijk de finales op hun afstand. De halve finale werd Sebastiaan Verschuren uitgeschakeld op de 200 meter vrije slag. En Nick Driebergen die kwam tekort op de 100 meter rugslag. Als er een kans had om ooit de Olympische Finale te zijn op mijn favoriete afstand, was het vanavond geweest. Uh, ja, de opening was steeds te langzaam. Dat is precies het stuk wat ik nu tekort Wel werden de snelle tijden gezwommen. De Zuid-Afrikaan Van de Burg die verbeterde het wereldrecord... op de 100 meter schoolslag. En Amerikaanse Volmer deed dat op de 100 meter vlinderslag. En dan het beachvolleybal. Daar zijn verschillende resultaten te melden. Beide vrouwelijke koppels die verloren. Keizerin van Iersel verloren van een Spaans koppel. En een Braziliaans duo was het er te zerk voor Meppeling en Van Gestel. Mannen schuilen door die wonnen wel, maar heel gemakkelijk ging dat dan weer niet. Nou ja, het viel wel tegen. Maar goed, uh, we winnen wel. En uh, uiteindelijk is dat uh, nu even het enige wat telt. Dat is het beachvolleybal van het beachvolleybal naar turnen. Want turnster Celine van Gerner heeft zich als zeventiende geplaatst voor de meerkampfinale. Op dat onderdeel, het onderdeel Brug, is als eerste geplaatst. Als er iemand de finale niet haalt door een blessure, zal ze individueel uitkomen op het onderdeel. En bij het tafeltennis hebben Li Jiao en Li Ji de volgende ronde bereikt. Beide tafeltennisters staan nu in de achtste finales op het Olympisch Toernooi. En dat brengt ons bij de medaillespiegel. China staat eerste met zes keer goud, vier keer zilver en Twee keer brons. Nederland staat elfde door het goud van Marianne Vos en het zilver van de Estavette vrouwen. Wat kunnen we vandaag verwachten? Vandaag komen de hockeyheren in actie tegen India en Judoka. Dex Elmond komt in actie en er zijn herkansingen op de Ruibaan. Radio 1, het NOS-journaal. Het is precies, half zeven. Goedemorgen, Mark Vissen. Goedemorgen, Bert. Patiënten die een bepaald geneesmiddel nodig hebben... mag dat middel niet worden onthouden alleen omdat het te duur is. Dat zegt SP-kamerlid Renske Leijten. Het CVZ wil de vergoeding stopzetten voor drie heel dure medicijnen... voor mensen met zeldzame stofwisselingsziekten. De SP wil, net als D66 en de PvdA, weten waarom die medicijnen zo duur zijn. In Australië is het proces begonnen tegen Linda Huiskamp. Ze wordt verdacht van dood door schuld vanwege roekeloos rijden. 26-jarige Nederlandse rugzaktoeristen raakte op 3 april betrokken bij een autoongeluk. Daarbij kwam haar 20-jarige vriendin om het leven. Zelf raakte ze zwaar gewond.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 Tot zover de hoofdpunten uit het nieuws. Het weerbericht van Weer Online. Vanochtend is het wisselend bewolkt en komen vooral in het noorden stevige buien voor met kans op onweer. In de rest van het land is ook een enkele bui mogelijk, maar op veel plaatsen blijft het droog. Vanmiddag breekt aan zee de zon goed door. Maar in het binnenland zijn er veel stapelwolken en er is ook kans op een enkele bui. Het wordt 18 graden op de Wadden tot zo'n 20 in het zuidoosten van het land. En er staat een vrij stevige zuidwestenwind. Vanavond en vannacht wordt het in het binnenland grotendeels droog... terwijl de kans op een bui in de kustprovincies juist toeneemt. Het koelt af naar 13 graden aan zee en 10 in het binnenland. Morgen komt er veel bewolking voor en vooral valt er soms wat regen. Er staat minder wind dan vandaag... en ook wordt het met 19 tot 22 graden ietsje warmer.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 Nee, nou is het Radio 1 Journaal. Op Curaçao is een politieke crisis uitgebroken. De regering heeft geen meerderheid meer nadat een parlementslid zijn steun aan de coalitie introk. Er is nauwelijks nog speelruimte voor de regering sinds Curaçao twee weken geleden onder curatelen werd gesteld door de Rijksministerraad. Daar gaan we over praten met Dick Draaier op Curaçao. Dick, om te beginnen maar eventjes. De meerderheid is ontvallen omdat er een Kamerlid is opgestapt. Waarom is het Kamerlid opgestapt?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 Die later weliswaar werd afgezwakt. Maar ja, het is typerend voor hoe deze coalitie met elkaar omgaat. Genoeg redenen voor, deze, uh, voor dit parlementslid om na 22 maanden er een punt achter te zetten. Cleopatra heeft nog geprobeerd gisteravond iedere, uh, zijn partij mee te krijgen met dit verhaal. Maar ja, dat mislukte. En uh, ja, dus is hij opgestapt. Maar ja, geen meerderheid meer. Uh, wat betekent dat dan? De regering is dan zijn meerderheid weliswaar verloren, maar uh, he, want, uh, de, de 21 zetels, uh, daar heeft, hij er nu, heeft de regering er nu nog tien van. Uh, maar er zijn twee oppositieleden die wellicht dat gat dat Cleopa heeft uh, laten vallen gisteravond willen opvullen. Uh, de bekendste is uh, Anthony Codet, die al eens voor corruptie is veroordeeld. Die heeft regelmatig lopen flirten met deze coalitie. Uh, dus er zal door Schotten zeker een beroep op hem worden gedaan. Maar, maar om nu in deze regering te stappen is niet echt leuk.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 Dankjewel, Dick. Dik draaien was dat vanuit Curaçao. Zal ik hem helemaal uit laten draaien? Dan ben je echt wakker, hè? Puget uh, Riot, hoe spreek ik het uit eigenlijk? Geert Groot-Koerkamp? Gewoon Pussy Riot. Het, het is Engels, hè? Oh ja, Engels. Ja. Oké, okay. Russische punt met alleen vrouwelijke leden. Uh, in maart gearresteerd omdat ze dit nummer speelden... in een orthodoxe kerk in Moskou. Uh, ze moeten zich verantwoorden daarvoor... want er begint vandaag een rechtszaak tegen hun. Um, waar gaat het over? Wat, uh, waar, waar gaat die tekst over? Waarom zijn ze zo boos? Ja, nou, het is niet echt dit nummer dat ze hebben opgevoerd. Ze, ze, ze hebben uh, twee hele belangrijke, voor de orthodoxe kerk... heel belangrijke kerken in Moskou bezocht. Uh, daar hebben ze uh, een soort performance gehouden. Uh, wat zij noemen een punkgebed. Uh, en die tekst en die muziek die hoort die is er later overheen gelegd... over die videobeelden, over, over de clip. Uh, en in die tekst, uh, daar roepen ze de moeder gods op om Poetin te verjagen. Het is dus een, een, een actie uh, die, die gericht is uh, tegen uh, de toenmalige premier Poetin. Het was in het... Holst van uh, de presidentsverkiezingen waar Poetin aan mede is en die heeft gewonnen. En het is ook gericht tegen uh, ja, de, de innige band tussen de Russisch-orthodoxe kerk en, uh, en de Russische staat en het Kremlin. Ja, maar waar worden ze dan nou van beschuldigd? Van het feit dat ze Poetin beledigd hebben of dat ze de kerk beledigd hebben? Nou ze zijn toen aanvankelijk ze zijn, ze zijn, uh, opgepakt uh, en vervolgd snel daarna weer vrijgelaten, maar uh, enkele weken later zijn toch, althans deze drie dames, uh, gearresteerd. Er zijn er nog, nog meer die daaraan hebben deelgenomen, maar ja, ze zijn gemaskerd, dus ze zijn niet allemaal te identificeren. En de meeste leden van die groep zijn nu ondergronds. Um, ze worden er nu van beschuldigd dat ze ja, de openbare orde hebben verstoord. Uh, het zou nog kunnen uitgebreid worden met, met uh, de beschuldiging dat ze hebben aangezet tot religieuze uh, haat. Uh, de aanklager, degene, uh, zeg maar, die, die, om wie het allemaal is begonnen is, dat zou dan een bewaak zijn van die kerk die zodanig is getraumatiseerd uh, uh, door deze actie... Uh, ja, dat, dat, dat die moeilijk kan functioneren en weet ik wat. Um, maar het uh, punt is wel dat ja, op basis van deze beschuldigingen... Uh, ze uh, tot de zeven jaar gevangenisstraf zouden kunnen krijgen. En dat heeft heel veel losgemaakt in Rusland. Omdat ja, uh, iedereen begrijpt dat het, het ging natuurlijk om een, om een, om een relatief onschuldige actie ja, heel, heel veel mensen vinden dat niet prettig. Uh, heel veel uh, gelovige mensen uh, stuiten dat tegen de borst... Beslist. Uh, maar je ziet steeds meer dat, uh, ja, dat mensen zo boos zijn over het feit dat die, die meisjes, die jonge vrouwen, zo'n straf daarvoor kunnen krijgen. Uh, dat langzamerhand uh, ja, de balans begint door te slaan. En dat mensen, ook al vonden ze die actie, uh, veroordeelden ze die actie, ja. dat ze toch langzamerhand hand uh, partij kiezen voor die vrouwen die duidelijk uh, ja, als een, uh, om een daad te stellen uh, voor lange tijd wellicht uh, worden opgesloten. Er zijn er drie die voor de rechter verschijnen. Maar jij zei ook dat het die band bestaat eigenlijk uit uh, meerleden. Waar is de rest dan? Allemaal ondergronds? Ja, ja, het is een, het is, het is een groep dus, ja, van, van meer dan tien deelnemers. Niemand weet het precies. Uh, het feit dat ze dus die, die, die kousen over hun hoofd trekken... Ze, hele gekleurde uh, kousen of, of bivakmutsen... Uh, dat, dat wil ook eigenlijk zeggen dat ze onderling uitwisselbaar zijn. Uh, voor dit optreden in de kerk zijn er enkele andere geruchtmakende acties geweest. Ze hebben ook op het Rode Plein uh, in januari uh, een soortgelijke actie gehouden. Ook een, een, een lied gezongen daar... Uh, op een van de ja, heilige plaatsen zeg maar, van, van de Russische hoofdstad... Uh, waar je normaal dat soort dingen niet mag doen. Daarvoor hebben ze nog een, bij een gevangenis uh, op een dak gestaan... en uh, uh, gevangenen daar die opgepakt waren tijdens demonstraties uh, toegezongen. Uh, maar dat zijn allemaal uh, ja, verschillende, uh, verschillende deelnemers waarschijnlijk. Niet altijd dezelfde mensen. Die zijn nu al uh, maandenlang ondergedoken... omdat ze gewoon bang zijn dat als ze, ja, als ze naar buiten komen... als ze naar voren komen en zeggen van wij zijn ook leden van Pussy Riot... dat uh, hen hetzelfde lot te wachten staat. En vandaag begint dus die rechtszaak. Dankjewel. Geert Groot Koerkamp. Wat er vandaag ook begint, ook een rechtszaak, maar en dan weer ergens anders op de wereld. Dat is een rechtszaak tussen Apple en Samsung, want die zien elkaar vanaf vandaag in die rechtszaal. Sommigen zeggen dat het, het, het de rechtszaak der rechtszaken is in een onderlinge strijd. De twee grootste fabrikanten van smartphones voeren namelijk al tijden een patentenoorlog. Zaak dient vandaag in Californië. Vijf vragen. Wat houdt de zaak in?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 Vandaag begint het dus. Het is twaalf minuten over half zeven. Met Romney, na nou, alle waarschijnlijkheid de republikeinse kandidaat voor de Amerikaanse presidentsverkiezingen. Nou ja, na alle waarschijnlijkheid, hij is gewoon de kandidaat. Was dit weekend op bezoek in Israël. En hij liet er geen twijfel over bestaan dat hij een trouwe vriend van Israël zou zijn. Correspondent Monique van Hoogstraten, die volgde het bezoek. Prime Minister,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 De schoonmaak van Kanaleiland. Vandaag gaan asbestopruimers de wijk in. Dat straks. Eerst de verkeersinformatie met Tamara Bruggemans. Tamara, files denk ik toch niet, hè? Nee hoor, vanwege de vakantie. Ja, er is helemaal geen sprake van een ochtendspit. Uh, er zijn wel werkzaamheden op de A50 Arnhem richting Os, tussen de knooppunten Valburg en Ewijk. En die kunnen dan eventueel wel voor vertraging zorgen. Dat is nu nog niet zo. En dan vanmiddag hebben we eigenlijk ook helemaal geen echte spits. Dat heeft ook gewoon met die vakantie te maken. En dan hebben we weer die werkzaamheden wel uh, ja, de mogelijkheid om vertraging op te leveren. Ja, dus... en verder ook geen extra verkeer richting het strand, want het weer zit ook niet mee. Nee, het weer zit ook niet mee. Het is hier al wel opgeklaard, maar het is nog niet zo lekker om, uh, om richting strand te gaan. Nee, nog dat uh, geen... is nog erg fris. Nog geen strandadvies van de AWB. Nee. Dat nog niet. Dan houden we het daarbij, Tamara. Is goed. Tot later. Tot later. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Bert van Sloten. Your kiss is on my list. De verwachtingen waren hooggespannen en ze maakten het ook waar. Marianne Vos, ze won gisteren op imponerende wijze het goud... in de dameswegwedstrijd wielrennen. Gaande geslagen door honderden landgenoten langs het parcours... in de stromende regen. En een van die landgenoten was onze verslaggever Paul Sanders. Zo startte de gouden race van Marianne Vos vanochtend. Marianne Vos was de grote favoriet tijdens de wegwedstrijd. Niet alleen bij de zogenaamde kenners, maar ook bij de supporters... die allemaal langs de kant staan. Veel oranje plukjes mensen langs de route van de Olympische wegwedstrijd bij de dames... Ja, daar, daar kom je voor naar Londen, hè. Ja. Olympische Spelen mee te maken op je leeftijd, hè. En dan vooral ook naar de wegwedstrijd? Naar de wegwedstrijd. Gisteren en vandaag. En waarom vandaag ook? Want? Morgen nou, aan de Vos, hè? Gaat ze doen Ik denk het wel. Zeer zeker. Ben vol vertrouwen? Ik wel, ja. Voorsje! Voorsje! Het hangt geen scherm, maar het is wel een mooie omroepinstallatie hier. Dus we kunnen net als perfecte Engels alles een beetje, een beetje volgen. Iedereen zegt... Marianne Vos gaat goud winnen, wat denk jij? Marianne Vos. Ja? Ja, tuurlijk. Het gaat goed komen. Ja. Vandaag gaat Nederland de eerste gouden medaille pakken. Eerst gouden medaille. Vol spanning wordt er langs de kant naar de speaker geluisterd. Want dat is ongeveer de enige manier waarop de supporters de wedstrijd een beetje kunnen volgen. En dan uiteindelijk. Is daar de laatste kilometer? Hey, komen ze hoor? Komen ze, daar komen ze! Ja. Komen ze even, oké. Rechts komen daar komen de aan. weg. Yeah. Ja, ja, ja. ja. ja. Ik kunnen alleen maar wachten nu. Kijk even, de even. dan staat er niet. We Dan moet de hele En Dan sta je langs het parcours en dan moet je op je telefoon kijken of ze gewonnen heeft. Dat was spannend, hè? even. Aan de klaar dan de US TV-trekst. Even sluit reclame voor de NMS. De Britten juichen niet, dat is positief. Wel, zeg wel. naast een Engelsman gestaan en die Engelsman die heeft uh, een half uur lang heeft hij aan de telefoon gehangen en ons uh, om de uh, minuut stand doorgegeven. En uh, ja, toen uh, 40 seconden hoorden met z'n drieën, dachten we ja, dat kan niet meer missen. Er zijn twee uh, coureurs die leggen ze er altijd op. Maar ja, ze, moet nog, uh, ze moet het dan nog doen en uh, ze doet het. Het is dus echt geweldig. Nederland gisteren teleurgesteld en gewoon pakken. Geweldig. En dus vanavond? Vanavond. Vanavond groot feest. Vanavond staan we met z'n allen op tafel te dansen in het Hollandhuis. Kan niet missen. De reportage van gisteren, dus Paul Sanders over de gouden race van Marianne Vos. Prikelen rond het asbest in de Utrechtse Utrechtswijk Kanaleiland zijn voorlopig nog niet voorbij. Vanochtend wordt er begonnen met het schoonmaken van portieken en balkons. Van veel woningen moeten nog testen binnenkomen of ze veilig zijn. of dat ze schoongemaakt moeten worden. Maar de verslaggever ter plekke van DNOS, Theo Verbrugge. die sprak alvast met de burgemeester Wolfson. Uh, hij vroeg aan burgemeester Wolfson van Utrecht. wanneer de bewoners terug mogen naar hun huis. Komende week niet. Nee, de komende week verwachten we wel dat in één grote flat. de mensen allemaal terug kunnen. Maar de andere flats uh, waarschijnlijk komende week nog niet.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 Het NOS Radio 1 journaal De Ochtendkranten. Is Ewart Jong? Ja, Wil Rensler, Marianne Vos staat natuurlijk bijna op elke voorpagina. En dat was natuurlijk te verwachten. Een dag na Nederlands eerste gouden plak. Goud kopt de Telegraaf groot. Heel groot. Met daarnaast een stuk kleiner zilver. Verwijzen naar de tweede plek voor de zwemdames. Op de 4x100 meter vrije slag. De oerkreet aan de finish toont de emotie van Marianne Vos... schrijft de Telegraaf over de foto op de voorpagina. Een soortgelijke foto van een emotionele Vos ook op het AD. Eerste Goud staat ernaast. Na het EK voetbal, teleurstellende Tour de Frans... was het gisteren op de tweede dag van de Olympische Spelen... eindelijk raak, schrijft de krant. Ook de Volkskrant en Dagblad Trouw zijn lovend... over de sportprestatie van Vos. Tien grote Nederlandse bedrijven, waaronder Aholt, KPN en NS... willen het poldermodel nieuw leven inblazen. Dat schrijft de Volkskrant op de afgesloten bijeenkomst heeft de Club van Elf. Een gezelschap bestaande uit de personeelsdirecteuren van tien grote werkgevers... zijn zorgen uitgesproken over de afnemende kracht van de vakbeweging... en de ondergang van de economie. De club schrijft dringend behoefte te hebben aan nieuw elan in de polder. Daarnaast maken de grote werkgevers zich zorgen over het vijfpartijenakkoord. Vertwijfelen of daar in Nederland voldoende draagvlak voor is. Vorige maand kwam het gezelschap bij elkaar... en hebben de werkgevers hun zorgen gedeeld... met een aantal prominente vertegenwoordigers uit de vakbeweging, schrijft de Volkskrant. Er moet een onafhankelijk onderzoek komen naar de veiligheid en het toezicht bij chemische bedrijven. En daarvoor pleiten PvdA, CDA, GroenLinks met steun van deskundigen. Dat meldt AD. dat het dat het tankopslagbedrijf Otville in Rotterdam... pas afgelopen weekend is stilgelegd, vinden ze veel te laat. Volgens PvdA-Kamerlid Jura Dikkers... geven de toezichthouders bedrijven te veel ruimte. Dat werkt voor geen meter, zegt Dikkers. Hoogleraar Rampenbestrijding Ben Ahle van de TU Delft... steunt het pleidooi. Dat was van de week ook te horen hier op de radio. Hoogleraar Lucas Reinders van de Universiteit van Amsterdam... pleit zelfs voor een parlementaire enquête, alles het AD.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 Als eerste grote bank neemt ING de stap om aandelenorders van particulieren... te verhandelen bij een andere partij, Equiduct geheten. Equiduct is een elektronische beurs in handen van Amerikanen. Daar zijn de koersen voor de bank lager en de prijzen voor de klant beter. Al dus ING. Beursplein 5, officieel NISI Euronext, noemt de stap van ING teleurstellend. Bij de totstandkoming van de koers wordt vaak gekeken naar particulieren. De beurs boet in aan gewicht, is de verwachting. En na jaren van procedure zijn slachtoffers van de blunderende... Duitse chirurg Dekkers akkoord gegaan met een schadevergoeding. Volgens Volkskrant krijgen ze per mislukte operatie 9.000 euro. De kosten voor de uitgevoerde operaties bedroegen 20.000 tot 30.000 euro. Dekkers werkte in de Alfa-kliniek in München. Patiënten vertelt in de volksstand dat ze zich daar liet opereren voor stenose. Een vernauwing van het wervelkanaal. Achteraf bleek dat Dekkers haar had opengesteden en weer dichtgemaakt zonder verder iets te doen. Dekkers is inmiddels failliet en met de noordenzon vertrokken. Dagblad Trouw heeft als kop haute couture, couture zit Arnhem niet lekker. Arnhem wil zich profileren als modestad. En daarom kreeg internationaal modeontwerper Alexander van Slobben... de opdracht om de uniformen van 22 ambtenaren te maken. Maar sinds de levering, van de, sinds de levering deze lente hangt couture in de kast. Draagcomfort houdt sterk te wensen over... vinden de gastdames en de gastheren van Arnhem. Ze weigeren hun uniform aan te trekken tijdens het werk. Gemeente Arnhem laat het er volgens dagblad Trouw niet bij zitten... en onderhandelt met de de ontwerper over een financiële compensatie. De stad betaalde namelijk 35.000 euro en verwachtte voor het geld niet alleen iets moois, maar ook iets wat je gewoon kan dragen op je werk. Dat staat er allemaal in de ochtendbladen. Wat gaan wij doen zo dadelijk na de klok van zeven uur? We hebben onder andere aandacht voor Syrië. Ook over een blikseminslag is er nieuws. En Roemenië, dit is Radio 1.